9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Alexander Rinnooy Kan heeft gesolliciteerd voor het vicevoorzitterschap van de Raad van State. Rinnooy Kan, die nu voorzitter is van de Sociaal-Economische Raad, heeft een gesprek gehad met minister Opstelten, die zich bezighoudt met de benoeming. Het is nog onduidelijk of Rinnooy Kan formeel is afgewezen. Dat bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant.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 Dan het weer nog, regenachtig. Vanmiddag nog een enkele bui, maar ook af en toe zon. Temperatuur 7 graden in het oosten en een graad of 9 aan de westkust. Morgen wordt een onstuimige dag met veel wind en regen... maar met gemiddeld 9 graden wel vrij zacht. ANUB Verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspits met veel ongelukken... en die is nog niet zo 1, 2, 3 voorbij. Er staan nog 60 files bij elkaar 230 kilometer... De meest opvallende files die staan op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... bij de afrit Voorst, 7 kilometer na een aanrijding. De weg is daar wel weer open. Nog niet op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar staat een flinke file tussen Henrikido Ambacht... en Knopen Ter Terbrechtseplein, 10 kilometer. Na een aanrijding is de rechterrijstrook dicht. Omrijden kan het beste via de Benelux-tunnel over de A15. De A35 van Almelo naar Enschede staat nog flink vast... voor knopend Azelo, 6 kilometer. Door een aanrijding is de linkerrijstrook dicht... Het moet weer wat beter gaan op de A50 het komende uur van Os naar Eindhoven. Was daar tijdens de spits veel oponthoud bij Veghel na een ongeluk. Tussen Os-Oost en Veghel nog wel 10 kilometer verder, maar de weg is weer vrij. A58 van Eindhoven naar Tilburg is ook weer open na een ongeluk bij Oorschot. En de A73 Nijmegen richting Maaspracht bij Haps 5 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk.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 Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Een geïsoleerde korpsleiding dat vooral binnengericht is en geen ogen heeft voor burgers. Er ligt een vernietigend oordeel over het politiekorps Limburg-Zuid. Vertellen we u zo meer over. We gaan eerst naar zorgen in de transportsector. En bij het file leed op de Nederlandse wegen... dat kost het bedrijfsleven zo'n miljard euro per jaar. Een groot deel van dat bedrag moeten de transporteurs ophoesten... hebben de vervoersorganisaties berekend... in samenwerking met onderzoeksbureau TNO. Daar nou, gaan we over praten met de voorzitter van Transport en Logistiek Nederland... Alexander Sakkers. Meneer Sakkers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt u aan zo'n bedrag? Ja, dat is uh, een bedrag dat berekend is door uh, TNO. Ja. Uh, door uh, mensen die daartoe daar zijn opgeleid... Uh, je moet je voorstellen dat uh, een vrachtauto die uh, de goederen die die moet afleveren te laat levert, uh, dat, die daar niet in dank, uh, dat dat niet in dank wordt afgenomen door uh, degene die de opdracht daar gegeven heeft. Vaak zie je dan dat men niet bereid is om, uh, om te betalen. Uh, of, of men zegt van, ja, laat het een ander doen. Of uh, een boete, of wat dan ook. Dus er is uh, directe schade. En je moet je ook voorstellen dat er nogal wat uh, extra brandstofkosten aan de orde zijn. Ja. Goederen kunnen bederven. Uh, dus uh, ja, veel onkosten kun je berekenen. Nou goed, die rekenmeesters hebben dat gehaald. Uh, uh, geberekend, alles op één hoop. Maar merkt u het bij uw leden? Maken ze minder omzet of hebben ze hogere kosten? Nou, als het gaat om de totale kostenpost, uh, die is dus ergens rond een miljard of iets meer zitten. moet je je voorstellen dat een derde. Uh, ...regelrecht de transportsector treft. Dus dan zit je tussen de 300 en 400 miljoen. Mm, maar dat kan de transportsector toch uh, doorberekenen? Nee, je moet zich voorstellen dat de klant echt niet bereid is om dat te gaan betalen... ...als een, uh, zijn overhempje of zijn, uh, zijn pindakaas of noem maar op wat er dan uh, geleverd moet worden... Uh, te laat ligt, uh, he, de supermarkt uh, die kent zijn vaste prijzen. Mm -hmm. En dat geldt ook voor, uh, voor allerlei andere winkels en zaken. Denkt u aan de industrie die uh, zaken geleverd moet hebben om het productieproces uh, te kunnen regelen. Kortom, uh, de transportsector is dan vaak de sigaar. Ja. En die 400 miljoen, kunt u aangeven welk percentage dat is van de totale omzet dan? Uh, nou, dat kan ik niet zo aangeven. Maar je moet je voorstellen dat uh, dat, dat een fors bedrag is. Want transport is wat dat betreft vaak uh, zit aan het eind van uh, de rit als het gaat om uh, het mag weinig kosten. Uh, dus je moet je voorstellen dat dat een flinke schadepost is. Oké, okay, nou heeft minister Schulz gezegd, alles wordt anders. Nederland wordt, uh, nou, krijgt wat meer asfalt. Uh, mag ook harder gereden worden. Bent u daar dan blij mee? En ziet u daar nu al iets van terug? Wij zijn erg gelukkig met het beleid van het kabinet. Onze minister Melanie Schultz is stevig aan de slag. Het vorige kabinet had daar ook al een aanvang toe gemaakt. Dus daar zijn we enthousiast over. En wat we daarbij zeggen is... kijk naar die grote knelpunten... en leg de prioriteit voor de komende tijd daar... waar Nederland de meeste vertraging okay, op loopt. En dat zijn onder andere denk ik de A2? Ja, laat ik maar even heel kort. Als je kijkt naar Oude Rijn, de A2, de A12... Er zijn, zijn grote probleemplekken. Ze kijkt naar uh, de A50, Knopens-Valburg... Ze kijkt naar de A2, Deil en de A28 en de A27 in de buurt van uh, ja, Rijn-Zweerd-Hoevelaken. Okay. Zeg maar, de hele omgeving Utrecht... Ja. en ook substantieel rond Amsterdam. Ja. En dan nou gaan vandaag misschien uh, vrachtwagenchauffeurs... zelfs die knelpunten ook wel veroorzaken, want... Um, de kleine transportbedrijven gaan actie voeren. Tussen 11 en 12 uur zullen ze niet harder dan 60 km per uur rijden op de snelweg. Gaan we over praten met de voorzitter van de FERM. Dat is de brancheorganisatie van kleine transportondernemers Klaas de Waard. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u boos over? Waarom voert u actie? Nou, als je dus even gaat kijken wat de vicevoorzitter van de transportcommissie in de EU, Peter van Dalen, gezegd heeft. Dat in Oost-Europa, zeg maar Hongarije. Dat zij dus daar les krijgen, twee uurtjes op een rijsimulator en een rondje op het parkeerterrein en dat zij dan al hun rijbewijs hebben. Dit strookt natuurlijk absoluut niet met de rijbewijsrichtlijn van de EU. In andere landen is het niet veel beter. In feite gezien, als je dus niet goed. Uh, je rijbewijzen haalt, dan is eigenlijk je rijbewijs ongeldig. En als je rijbewijs ongeldig is, ben je ook niet meer verzekerd. Mm -hmm. uh, u gaat daar nu actie tegen voeren, maar hoe, wat zou u er tegen willen doen? Want uh, zijn leden van de Europese Unie die mogen zich vrij bewegen. Ja, dat is zeker. De erkenning van uh, elkaar's diploma en rijbewijzen. En daardoor kun je er op dat moment even weinig aan doen, maar de EU heeft wel de taak... Om dus te kijken of de landen zich daadwerkelijk aan de richtlijnen houden. Want als wij dat niet doen, dan worden we gelijk op onze vingers gedikt. Ja, en um, aan de andere kant, is er ook kritiek binnen de eigen beweging bij uw ondernemers in Nederland? Want die huren natuurlijk die mensen in. Natuurlijk, als je dus ook gaat kijken, dat dus de loon, het loon van deze chauffeurs rond de 500 euro per maand. Want het is niet alleen een Nederlands probleem, maar het is een west wijd probleem. Want vandaag doen we ook mee aan deze actie Denemarken, Zweden en Noorwegen. Want in principe is daar de chauffeur al helemaal verdrongen en vervangen door de oost Europese chauffeur. Hm. Nou, dan gaan we nog maar eventjes terug naar Alexander Sackers, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Um, steunt u trouwens deze actie, meneer Sackers? Ik vind het bijzonder goedkoop uh, geschreeuw uh, van de, verenigde, de stichting Verenigde Eigenrijders, uh, Vern. Oh, waarom, uh, waarom? Waarom vindt u dat? Nou, kijk, het is heel makkelijk om uh, voor de bühne te roepen uh, dat, uh, dat Oost-Europese chauffeurs zoveel leed aanbrengen. We leven in een vrij Europa met open grenzen. Uh, we zien of het nou de Poolse schilder is of mensen uit Oost-Europa werken in de tuinbouwsector. Je ziet door heel Europa gelukkig dat Nederlandse uh, ondernemers overal ook geld kunnen verdienen. En als het een keer over de grens bij ons gebeurt. Dan hebben we dat te accepteren. Hoe moeilijk dat ook is voor de eigen rijder. En meneer Klaas de Waard, uh, die vanuit zijn uh, eigen stichting. wat zo de wereld in scheelt. Ik hoop dat weinig uh, uh, eigen rijders, transportondernemers. Okay. hier vandaag wat meedoen. Groot maar kl klopt het dat u uh, liever een uh, wat goedkopere Poolse bijvoorbeeld chauffeur inhuurt. of uw leden, dan uh, wat duurdere Nederlandse? Nee, is niet aan de orde. Als je kijkt naar de grote hoeveelheden chauffeurs. die in Nederlandse dienst zijn. Uh, dan mogen we daar trots op zijn en die hebben we in de komende tijd ook heel veel nodig. Maar dat je ook buitenlandse chauffeurs over de grenzen Nederland ziet functioneren, dat is uh, fact of life in een vrije Europa. En het is makkelijk roepen en dan maar roepen van jongens, we zetten de, de snelweg stil. Heel slecht voor die imago van de sector. Schieten we niets mee op. Meneer de Waard, kunt u nog eens reageren? U, u schreeuwt hard en goedkoop en uh, dat zijn nou eenmaal de feiten? Als je dus gaat kijken wat Leon de Jong gezegd heeft in de Tweede Kamer en die heeft de meerderheid van de Tweede Kamer achter zich gekregen. Dat is dus de Oost-Europese chauffeur 19% meer betrokken is bij ongevallen. De Nederlandse chauffeur 18% gedaald, pluim voor de Nederlandse chauffeur. En dat we nu op dit moment volgens het rapport toekomstige logistiek al 28.000 Oost-Europese chauffeurs hebben die geen belasting, nog pensioen betalen en in feite oneerlijke concurrentie hebben. En denk, doen er veel mee aan de actie van vandaag, weet u dat? Nou, als ik dus de berichten hoor vanuit de sector vandaan naar ons toe. Want het is niet alleen de FERM, maar het is ook de NVB, de NVVB, Chauffeur de Komst en het OSC. Ja, dan gaan we gaan er heel, heel veel mee doen vandaag. Meneer De Waard van de FERM, dat is de brancheorganisatie van kleine transportondernemers. Dank u wel. En ook Alexander Sakkers, hij is voorzitter van Transport en Logistiek Nederland. Hartelijk dank. Ja, hoor. 14 minuten over 9 is het geluisterd naar het NOS Radio 1-journaal. Ja, ik moet het even over onszelf hebben: de publieke omroep. Vandaag praat de Tweede Kamer, namelijk over de plannen van minister Van Bijsterveld. Er moet 200 miljoen euro bezuinigd worden. En mede daarom moeten omroepen bijvoorbeeld fuseren. En mogen er maar acht overblijven. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Die volgt dit dossier op de voet, Marcel. In de politiek wordt er vaak gesteggeld over de publieke omroep. In hoeverre liggen de meningen dit keer uit elkaar? Ja, heel erg ver. Wederom het omroepbestel. Daar leven heel veel verschillende opvattingen over hier op het Binnenhof. De ene partij wil het liefst één publiek net. Terwijl de ander vindt dat er juist eh, ook spelletjes op de publieke tv uit gezonden moeten worden. Grote onenigheid dus over dit onderwerp. Dat is overigens niks nieuws, want uit het geschiedenisboekje weet ik dat er in 1965 een kabinet over is gevallen. Over het omroepbestel, het kabinet Marijnen haalde de eindstreep niet vanwege dit dossier. Dat is een hele andere tijd natuurlijk, midden in de verzuiling. Zover is het nu nog niet gekomen. Al was er drie weken geleden overigens wel een, een groot conflict tussen de CDA-minister en vooral de PVV en de VVD, waar zelfs de minister gedreigd zou hebben met aftreden dus ja, al jarenlang gaat dit debat gepaard met veel emoties. Ja, en komt dat dan toch nog omdat partijen zich toch nog gelieerd voelen... met bepaalde omroepen? Dat, maar ook de principiële vraag komt aan de orde... in hoeverre moet je je als politiek mengen in wat omroepen doen? Er was in Hilversum, ik had het net al even over het conflict... in Hilversum was er afgesproken dat de kleine fusieomroepen... de kleinste in de toekomst extra geld zou gaan krijgen. Op dit moment zijn dat de VARA en BNN... En waar bestond dat conflict nu precies uit? De PVV vond dat er geen extra geld naar die linkse vara mocht gaan. En de minister die zei, ja, daar gaan wij gewoon helemaal niet over. We moeten verre blijven van dat soort politieke, partijpolitieke en ideologische inmenging. Nou, de minister ging er met gestrekt been in en uh, uiteindelijk is er met een toverformule de angel uit die hele principiële discussie gehaald en daardoor konden de partijen eruit komen. Maar ja, dat is dus uh, een van de redenen dat er zoveel emotie op dit dossier uh, heerst. Hmm, nou, achter de schermen flink uh, geruzie. Wat denk jij, zal dat vandaag terug te zien zijn in een debat? Zal dat het een debat vol emoties zijn? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Uh, ook al zeggen de coalitiepartijen dus uit te zijn en een akkoord te hebben bereikt na dat conflict. Maar nou, ik ben toch wel heel nieuwsgierig hoe die ruziemakers die uitkomst gaan verdedigen. En we hebben al een voorproefje gehad van die emotie. Dat was vorige week bij een discussie op het publieke themakanaal Politieke 24, waar de PvdA zei dat we leven in het Italië van Berlusconi en het Poetin van Rusland. Nou, beide landen staan bekend omdat de leiders nogal veel invloed uitoefenen op wat er op de omroep verteld wordt. De PvdA die maakte deze vergelijking omdat die partij vindt dat de PVV en de VVD zich dus te veel zouden bemoeien met de inhoud. Nou, de VVD werd woedend vanwege het verwijt van de PvdA. En als dat uh, de inzet is van het debat dat uh, over minder dan een uur gaat beginnen... dan kan het nog gezellig worden, ook al <laughs> zal er, zoals het er nu voor staat... niet al te veel veranderen aan de werkelijkheid. Okay, nou, Misschien een paar kleine uh, veranderingen, maar dan moeten we afzien. afwachten. We gaan uh, jou horen en uh, volgen met jou dat debat, Marcel. Dank je wel. Zo spreken over de politie in Limburg. De leiding daarvan deugt van geen kanten, staat in een onderzoeksrapport. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB met een zeer drukke ochtendspit bij Zwaan. Nou, over 370 kilometer file telden we op het hoogtepunt rond half negen. Het is nu wel wat minder, ongeveer de helft. Maar toch, we zien nog wel veel lange dagelijkse files. En wat opvalt is ook het aantal ongelukken. Zoals nu op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Dodewaard 5 kilometer stilstaan. De A27 Preda richting Utrecht staat nog een kapotte vrachtwagen bij Nieuwendijk. Die blokkeert de rechte rijstrook. Het zorgt voor 7 kilometer file. De A35 Almelo richting Enschede. Voorknopend Azelo, 6 kilometer. Na een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over 9. We gaan weer even naar Joris van der Kerkhof. Die is in de bossen op de Veluwe. Um, Joris, er wordt veel gepraat op Twitter over de actie van Staatsbosbeheer... om meer te gaan kappen. Er um, zijn mensen die zeggen, dit is een pure centenkwestie. kwestie. Tenminste, zo wordt het gebracht. Geen beheer meer, maar exploitatie. Is dat zo? Nou, het is voor een deel een centenkwestie. kwestie. Het is voor een deel ook uh, omdat ze het al jaren uh, zo, zo deden. En uh, uh, dat, dat breiden ze nu een beetje uit. Uh, uh, voor een deel een centenkwestie. kwestie, maar voor een deel ook gewoon... Om, om, om, omdat het zo hoort in de natuur. Uh, of is het echt alleen maar om geld te gaan, te, te doen? Nee, nee, nee. De essentie in feite is... We hebben extra geld nodig, deze bezuinigingen, Maar we willen ervoor zorgen dat ook in de toekomst hout geoogst kan blijven worden. En dan moet je op tijd verjongen. Jonge boompjes, die groeien op en die op termijn kunnen we weer oogsten. Dat ja. is wat we graag willen. We staan nu in het bos bij een, een grote zager. Een apparaat van een meter of vier, die het allemaal helemaal zelf doet. Als we omkijken, zien we een open plek. Van, ja, ik kan dat altijd zo moeilijk schatten, maar dit, dit zal een meter of vijftig zijn... bij een meter of tien in de breedte. Dat soort open plekken komen er ook meer? Ja, die gaan we wat meer doen. We hebben, de afgelopen jaren hebben we weinig verjongd. Daarom gaan we nu wat meer verjongen. Um, zulke open plekken, dat is denk ik een, een kwart hectare. Um, we proberen dat via natuurlijke verjonging... dat we vanzelf boompjes opkomen. Lukt dat niet, gaan we weer aanplanten. Een mooie plek voor die bomen van de Partij voor de Dieren... die gekocht kunnen worden in de, de, tegen het beleid van de staatssecretaris. Elk boompjes is welkom, laten we zo zeggen. <laughs> ja. hey, die horen nog een beetje bij de staatssecretaris. Kritiek kan ook niet echt in het openbaar geleverd worden. Nou, kijk, we zitten hier vooral om te laten zien wat we graag willen doen. En dat is bosbeheer. En dat doen we al 100 jaar. En uh, voor jongen hoort daarbij. En daar zou ik het graag uh, over willen hebben. Ja, en daarmee zegt u zoveel, door dit te zeggen. U geniet ervan, hè? Van, uh, u bent een bosbeheerder. Van, van het apparaat wat daar bezig is. U had vroeger nog uh, gewoon met de handmogen zagen, Daarna met de motorzaag. Van het geluid van het vallen met name. Ja, als zo'n grote boom naar beneden komt en uh, je ziet hem gaan... en dan hoor je in één keer dat gekraken... Ja, het is geweldig als je ziet hoe die naar beneden valt. Ja, en, dan... en dan de reuk. En dan, ja, u beleeft het nou zelf ook, hè. Zoals je aan het werk bent in het bos, dan, dan, dan, dan komt die hele boslucht aan je te hangen. Hè? Vooral deze doeglas, die lucht, die blijft aan je hangen. Echte groene lucht. En vooral in deze tijd met de kerst, daar wordt het toch wel helemaal iets, iets speciaals. Ja, helemaal bij glimmer. Ja, kom, we gaan gewoon nog kijken naar hoe dit apparaat werkt. En hoe dan, want in iedere 30 seconden, hoe er zo weer eentje krakend en piepend naar beneden zijgt. Is dat een woord, zijgen? Oh. zou kunnen, bij deze. Vellen? Van hout. Vellen. ja Een boom veldt niet naar beneden. Nou goed, we gaan kijken, Lara. Joe. Groei van de Chinese economie zegt ineens. Nee, stagneert. Zo erg is nog niet. Productie loopt terug omdat vooral Europa minder orders plaatst. Ook de oververhitte woningmarkt koelt af. De huizenprijzen stegen de afgelopen jaren sterk... en nu gaan ze even hard weer omlaag... Correspondent Wouter Zwart in Peking merkt dat de angst groeit... dat de bubbel nu wel eens zou kunnen barsten. En weer gaat een oud gebouw tegen de vlak. Het is inmiddels een bekend tafereel in Peking de afgelopen jaren. Sloopkramen die enorme stukken uit oude huizen happen.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 Zegt Hu Jinghui, hij is vice-president van Jia, een van China's bekendste makelaarsketens. Hij ziet de woningmarkt de afgelopen tijd met 22% inzakken.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 Consistent Wouter Zwart in Peking over het stagneren van de Chinese economie... en daarmee van de Chinese huizenmarkt. We zijn bijna aan het eind gekomen van het Radio 1. journaal moeten het nog even hebben over dat korps. Een politiekorps Limburg-Zuid, want daar ligt een vernietigend oordeel over. Daarmee komt een commissie die in opdracht van minister Opstelt het korps onderzocht. Vooral de korpsleiding komt er slecht vanaf. Is er een naar binnen gerichte cultuur die er heerst? Het rapport is gelezen door Robert Bas. Robert, wat voor onderzoek is dit? Waarom is dit gedaan? Nou, dat is een zogenaamde visitatiecommissie geweest en die doen eigenlijk uh, elk regiokorps. In Nederland wordt uh, eens in die vier jaar doorgelicht. Het gaat dan door een aantal externen. In dit geval had het bijvoorbeeld op de hoofdofficier van Alkmaatjes in de commissie... de korpschef van Friesland en de ex-korpschef van Utrecht. Nou, Die praten dan uh, met een aantal mensen in het korps. Die lezen een aantal stukken. En die komen dan met een soort oordeel van... nou ja, hoe is dit korps eraan toe? Uh, is het een goed korps? Of zijn zijn een heleboel verbeterpunten. Nou, in dit geval was het dus eigenlijk een wel een vernietigend rapport. Ja, een paar verbeterpunten zijn er dus wel vooral voor de leiding. Wat doen ze verkeerd? Nou, er, zijn heel, er is heel veel kritiek. Het is, een, het is een geïsoleerde leiding. Het is een conservatief korps uh, wordt gesteld. De, de cultuur is naar binnen gericht. Uh, als het gaat om zeg maar, de prioriteiten, wat moet de politie doen? Wordt dat met name bepaald door wat zich aandient in Limburg-Zuid? Nou, dat is dus... Heel veel drugscriminaliteit. En het, uh, de korpsleiding heeft dus volgens deze visitatiecommissie veel minder over. Wat uh, de burger eigenlijk wil, uh, de veiligheid in de wijken. ja, uh, dat staat dus niet bovenaan het lijstje van deze korpsleiding. Oké, okay, moeilijk benaderbaar dus. Naar binnen gerichte houding. Staan ze wel open voor kritiek? Nou, dat, als je hoort wat de, wat de reacties zijn op dit rapport, zou je zeggen eigenlijk niet. Uh, met name de korpschef uh, Geri Veldhuis kreeg het enorm uh, zwaar verlangs in het rapport. Die heeft in, in een gesprek met de commissie iets laten ontvallen uh, van, ja, nou, of, het, of zijn korps zich nog wel wat moet aantrekken van de ontevreden burger. Nou, dat heeft geleid, uh, geleid tot verbijstering bij uh, de visitatiecommissie. En dat begrijpt uh, Veldhuis weer niet. Die zegt, ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet zo bedoeld. Uh, uh, er gaat eigenlijk heel veel goed. Hè. Dat hoor je vaak natuurlijk met z'n rapporten. Ja, er wordt natuurlijk alleen maar nadruk gelegd op wat er fout gaat. Maar er gaat ook heel veel goed. Maar ja, uh, Veldhuis heeft wel iets uit te leggen uh, in uh, Den Haag. Wat uh, de rapport is gemaakt in opdracht van uh, minister Opstelten. En die heeft het nu gekregen. Ja, Maar goed, je vertelt net al, Robert, dat wordt uh, vaker gedaan. Er wordt een korps doorgelicht. Wat is de waarde van zo'n rapport, of de, de zwaarte? Nou, het gaat natuurlijk wel om een aantal zwaargewichten die uh, deze doorlichting dan doen. Hè? Je vertelt het net al, zo'n hoofdofficier in Alkmaar, korpschef in Friesland. Ja. Dat zijn niet de minsten. En als die met oordelen komen van, nou ja, de, het intellectuele vermogen van het korps is gering... en er komt onvoldoende talent. En als het al komt, dan wordt er onhandig mee omgegaan. Dat leg je niet bij je neer. Dat is dat niet echt lekkere maand te horen? Nee. nee. nee. En, en, en als we denken aan de toekomst, hè? Er, dan komt natuurlijk een nationale politie... er worden korpsen samengevoegd. Gaat dat wel goed komen daar? Nou ja, de commissie zegt zelf dat, het niet, dat ze er niet van uitgaat dat het automatisch goed komt. Met name de korpschef die heeft eigenlijk wel een probleempje. Dat is Geri Veldhuis. Dat is nu de korpschef van Limburg-Zuid. Dat is ook de beoogd kwartiermaker als de twee korpsen strakjes in Limburg gaan fuseren. Er komt een soort regionale eenheid onder die nationale politie. Hij is kwartiermaker daarvoor. De vraag is natuurlijk of ze in Limburg nooit wel zo blij met hem zullen zijn. Als, als bekend wordt dat, dat hij zo uh, denkt over zijn burgers, dat hij echt denkt van ja, uh, de ontevreden burger, die moeten we maar eens even een poosje negeren, we gaan ons eigen plan trekken. En ook ik denk dat de Haagse politiek daar nog wel achter de oren zou krabben of deze man, uh, Gerrie Veldhuis, wel de beste is om het nieuwe korpsstaat te gaan leiden in Limburg. Ja. En zou er dan nog een, een mutatie in zitten, een uh, wisseling van personen, want er zijn genoeg korpschefs over hè, die buiten de boot zijn gevallen. Ja, we zijn van 25 uh, regionale korps gaan we naar 10 uh, regionale eenheden. Uh, natuurlijk zitten er nog wat mensen in de wachtzaal En de kwartier maken betekent ook niet meer dan dat je beoogd chef bent van die nieuwe regionale eenheid. Ja. Daar kan nog van alles in gaan veranderen. Interessant rapport. Hartelijk dank voor de uitleg. slaggever Robert Bas volgt voor ons Politie en Justitie. Meer trouwens over dat rapport vindt u op onze website nos.nl. Zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor vanochtend. Uiteraard gaan we door op deze zender. Wat dacht u van Sven Koekeman? Goedemorgen. Goedemorgen. Wat Lara? Heb je, Sven? Ons anti-rookbeleid ligt weer eens onder vuur. En nu van internationale wetenschappers. Die hebben een uh, stuk gestuurd in de Lancet. Stuk geschreven in de Lancet. Een medisch uh, tijdschrift. Buitengewoon gerenommeerd. En uh, wil. Uh, daar actie op van de Nederlandse overheid. En pensioenfondsen moeten ophouden met treuzelen, zegt Jean Freins. Dat is een voormalig directeur vermogensbeheer van het pensioenfonds ABP. Nu korten, en vanaf april 2% van de pensioenuitkeringen inhouden. Dat is zijn pleidooi in Goedemorgen Nederland. Zometeen na het nieuws van bijna half tien. Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Alexander Khan heeft gesolliciteerd naar de post van vicepresident van de Raad van State. Dat zeggen bronnen in Den Haag, naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. Het is nog onduidelijk of Khan formeel is afgewezen. Algemeen is de verwachting dat minister Donner naar de Raad van State gaat. Truckchauffeurs houden aan het eind van de ochtend een langzame op de snelwegen. Tussen 11 en 12 rijden ze 60 uit protest tegen het toenemend aantal chauffeurs uit Oost-Europa. Die werken goedkoper dan Nederlandse chauffeurs en dat kost banen, zegt truckersorganisatie Vern. In Barendrecht is een man aangehouden na de vondst van een dode in een bedrijfspand. De verdachte belde aan bij omwonenden en zei dat de politie moest worden gebeld. Na de vondst van de dode is hij aangehouden. Kredietbeoordelaar Moody's is niet onder de indruk van de afspraken op de EU-top. Er blijft twijfel over de kredietwaardigheid van de lidstaten. In het eerste kwartaal van komend jaar komen wij met een beoordeling, zegt Moody's. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANRB Verkeersinformatie. Het was een drukke ochtendspits... en we zien nog steeds veel files op de weg. 25 stuks bij elkaar, 90 kilometer. Maar goed, het neemt nu wel geleidelijk aan af. De langste files en de opvallende files die staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Bussum en Knoopendiemen, 8 kilometer. De A4 van Delft naar Den Haag, voorknopend Prins Klausplein, 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. loopt daardoor ook vast op de A13 vanuit Rotterdam. Voor knooppunt Ippenburg staat vier kilometer. En de A27, de file daarop, is fors van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk, 9 kilometer. Stond daar een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Kritiek van internationale wetenschappers. Nederland is te lax met zijn anti-rookbeleid. Vandaag gemeenteraadsverkiezingen in Syrië. Zijn het schijnverkiezingen of stellen die echt wat voor? Pensioenfondsen. Eh, treuzel niet langer. Ga volgend jaar korter op de uitkeringen, zegt een pensioendeskundige... en het ochtendumeur van Henk Westbroek. Het is twee over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Sander Bartling is vanochtend in De Meren. De kleine transportondernemers gaan vandaag actie voeren en u gaat dat merken. Vanaf 11 uur wordt er 60 km per uur gereden op de Nederlandse wegen... als protest tegen de oneerlijke concurrentie van Oost-Europese truckchauffeurs. De reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Nederland is laks in zijn anti-rookbeleid, draait succesvolle maatregelen terug... en laat rokers die willen stoppen aan hun lot over. Keiharde internationale kritiek van 15 wetenschappers op het Nederlandse kabinet... dit weekend in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet. Marco Rutgers, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van het Astmafonds en een van de mede-ondertekenaars... van dit artikel in The Lancet. Waarom schrijft u een stuk in de medisch tijdschrift? Nou, de internationale wereld maakt zich zorgen over wat er in Nederland gebeurt. Uh, in alle landen in de wereld worden maatregelen die uh, rokers helpen om te stoppen, worden uh, genomen. Steeds meer maatregelen. Ja. En in Nederland worden ze teruggedraaid. En dat valt internationaal op. En dat, daarmee valt Nederland uit de toon. Ja. En dat is de uh, reden waarom die medici zich daar zorgen over maken. Ja, Ik zeg net 15 medici. Um, althans wetenschappers. Ja. Uit welke landen komen die? Nou, Amerikaan, in Ier, uh, in Italiaan. Uh, dat, soort, dat soort landen. Het is een... De, de wereld die zich druk maakt over, over tobacco control, zoals dat heet. Die, um, die, daar spreekt men natuurlijk heel veel met elkaar. En, ja. uh, en, en daar wist men uit hoe het gaat in al die landen. Ja, nou zegt de minister. Want aan haar adres is deze kritiek natuurlijk geregeld. De minister zegt: roken is een individuele keuze waar ik me als overheid niet mee wil bemoeien. Ja, dat is natuurlijk een, een, een, een rare opvatting. Want het is een verslavingsziekte. En het probleem is natuurlijk dat uh, kinderen, hè, om, om maar wat cijfers te noemen: 12, uh, kinderen van 12, daar roken 2 of 3 procent van. Van 13, 8 procent. En van 14 rookt 20 van de kinderen. Ja. Die kinderen hebben geen keuze. Die worden verleid om te gaan roken. En als ze eenmaal verslaafd zijn, dan blijven ze verslaafd. Juist. nou zijn net toevallig vier minuten geleden... de nieuwste CBS-cijfers van het Centraal Bureau... voor de statistiek dus binnengekomen over het uh, aantal rokers in Nederland. Okay. 2009, want dat zijn de meest recente cijfers die zij hebben. In Nederland is het aandeel dagelijkse rokers gedaald. En nu citeer ik het persbericht... van 27,8 in 1999... tot 22,6 in 2009. Dus dat is een, uh, een daling van 5 in tien jaar tijd. Het is dus een afname van 19 procent, uh, staat er hier trouwens bij... maar van 27,8 naar 22,6 lijkt mij eigenlijk 5 procent. Ja, nou ja, het is wel een percentage. Het, het, het, uh, het is in ieder geval de, gedaald. De cijfers de cijfer waar wij mee werken... dat zijn cijfers um, die, die door een andere instantie worden geleverd. Dat zijn cijfers die aangeven dat uh, tot voor dat het, uh, de stop met rokenondersteuning ingevoerd werd per januari van, van dit jaar. Stop met ja. roken in de basisverzekering, betaald met medicamenteuze ondersteuning. Ja. Dat het aantal rokers tussen de 27,5 en 28 procent was. Ja. En dat het nu ongeveer rond 24,8 procent ligt. Dus dat is aanzienlijk gedaald, maar dat is alleen dit jaar. Ja. Door deze maatregel. En die wordt nu weer teruggedraaid. Ja, goed. Iedereen weet toch dat roken slecht voor je is, zo langzamerhand. We hebben de ene campagne naar de andere ook van uw eigen club om de oren gehad. En dan moeten mensen maar stoppen met roken. Zo ingewikkeld is het toch ook weer niet? Nou, het is heel ingewikkeld om te stoppen met roken. Het is heel moeilijk om te stoppen met roken. En juist in dit artikel wordt ook gezegd dat juist Nederlanders. nou heel erg uit de toon vallen met hun kennis over de gevaar van roken. En In Nederland kent maar 60% van de mensen. wat u zegt. Dat weet maar 60% van de mensen. Staat in dit? Het eerste onderdeel slecht voor je hart? Idioot. Dat de hart- en vaatziekten oproept. Dat je de longkanker van kan krijgen, dat staat op al die sigarettenpakjes die je in de winkel ziet staan. Ja, en toch, uh, als je vraagt van, god, is meeroken, uh, zou je daar dood van kunnen gaan? Gaan 2000 mensen per jaar dood aan de gevolgen van meeroken? Dus zelf niet roken, maar meeroken. Ja. Blijkbaar is dat heel erg onbekend en ja, veel onbekender op... in Nederland dan elders. Maar je mag op de werkplek al niet meer roken? Nee, je mag in, in de horeca of het algemeen niet meer roken. Kleine wat? cafeetjes uitgezonderd dan nu weer? Maar wat we natuurlijk moeten doen. Kijk, wat er in Nederland gebeurt, is dat maatregelen teruggedraaid worden. In andere landen worden maatregelen opgeschroefd. Ja. Omdat je een omgeving moet creëren waarbij um, roken niet de norm is. Het niet roken moet de norm zijn. Want dan kunnen ook kinderen ja. kunnen beslissen om niet te gaan roken. Maar wat voor, wat voor maatregelen wilt u dan teruggedraaid zien in positieve zin? Dus dat de minister zijn hand handhaaft. Nou, we, zouden een stap, we zouden de twee maatregelen die nu teruggedraaid worden... die oh. zouden we in ieder geval willen hebben, hand, gehandhaafd willen hebben. Welke? En dat is het stoppen met roken in de basisverzekering... met medicamenteuze ondersteuning, want het heeft echt gewerkt dit jaar. En dat is bijna 4% mensen zijn gestopt met roken op 1 januari... Ja. en zijn drie kwartalen later nog gestopt met roken. Ja, dat is de ene. En die andere maatregel is natuurlijk dat ook in de kleine cafés... beter niet gerookt kan ja. worden. Maar goed, de minister moet bezuinigen... En we moeten allemaal bezuinigen. Er heeft niks met in de... bezuinigingen te maken. Dus. Nou ja, die kleine je... cafés? Nee, nou ja, er moeten ook uh, controleurs komen. Hè? En mensen van de inspectie moeten gaan, uh, gaan controleren bij die cafés. Mm. Dat is waar, maar het moet ook voor die andere cafés. En ja. dat doet ze ook niet. Nee, dus want daar is geen geld voor. Ja, maar dat is wel een probleem. Als je maatregelen afkondigt en je maatregelen probeert door te voeren... en je zet dan niet ja. de benodigde ondersteuning in de handhaving bij... dan heb je sowieso een probleem. Ja. Maar goed, als mensen in een klein cafetje willen roken... en de eigenaar die daar in zijn eentje staat... heeft er geen probleem mee, want die rookt zelf ook. Wat is dan het probleem? Het probleem is dat de, dat de omgeving waarin mensen functioneren... De, de omgeving, dat, dat het gezien moet worden door de Nederlanders... dat roken een, een dat is een groot gevaar voor de volksgezondheid... 20.000 mensen per jaar sterven als gevolg van roken. Ja. Um, dat, is, dat is echt vervelend. Als je nou hebt over kosten in de gezondheidszorg... Ja. als je het nou hebt over besparingen... Ja. laten we dan die preventiemaatregelen treffen... en laten ja. we zorgen dat de omgeving zo rookarm mogelijk is... en laten ja. we ervoor zorgen... Dat als mensen willen stoppen, dat ze dan nou ook kunnen stoppen. Laten we de mensen helpen die willen stoppen. Maar goed, dan citeer ik de minister weer en die zegt: Ik moet ergens geld vandaan halen en ik kies voor dit, want dit is maar een. Maar ze verdient hier geld mee. Ze ja. kan hier geld mee of verdienen. Op de langere termijn? Nee, niet op de lange termijn. Het is bewezen dat een aantal van die maatregelen meteen het jaar daarna al resultaat oplevert. Ja. Bijvoorbeeld de rookvrije horeca ingevoerd in Schotland, ja. heeft het jaar daarna 11% minder hartaanvallen opgeleverd bij de hele bevolking in Schotland. Ja. Nou, dat is besparen. Ja, goed. Het geldt niet alleen de zittende minister, maar de minister in staatsrechtelijke zin, dus ook haar voorgangers. Uw kritiek. Nou, minister Klink heeft het, heeft het wat dat betreft goed gedaan. Hij heeft, hij heeft die stop met rookonderstelling in het basispakket opgenomen. Dus hij dat heeft toch dat rookverbod voor kleine cafetjes weer teruggedraaid. Ja, maar dat andere, dat heeft hij goed gedaan. En hij heeft ook de, de rookvrije horeca ingevoerd. Dus dat heeft hij goed gedaan. Dat, ja. dat, is, een, dat is denk ik een goede bescherming voor, voor mensen die ja, willen stoppen met roken. Ja. Dat, dat er geen politieke meerder, meerderheid was om, dat, uh, om de kleine cafés door te voeren. Ja, dat is, dat is vervelend voor ons. En vervelend voor iedereen die, die uh, wil helpen om mensen te laten stoppen met roken. Gaat het iets uithalen eigenlijk, dat stuk in de lenset? Nou, wij maken ons wel zorgen over de, achter, de, over de positie van Nederland. Nederland loopt echt achter wat betreft zijn, zijn, zijn uh, rookcontrole maatregelen. En dat ja, gaat er wat uitmaken. Ik, weet niet, ik, ik zit hier om met u te praten over. Dus dat scheelt alweer. En het is echt een vooraanstaand tijdschrift. En een hele grote Zeker. groep maakt zich zorgen. Ja, maar goed, als een minister zegt interessant vertelt u verder. Prettig, de Lensert, leuk. Leuk voor jullie. Maar ik hou me vast aan mijn beleid en dan? Er komt altijd een volgende minister. En uh, ik denk dat het voor ons belangrijk is om ervoor te zorgen dat we dit, dit onderwerp op de agenda houden. Dat we, als er een kans is, dat we dan toch die twee maatregelen terug kunnen draaien. En ik hoop uiteindelijk toch op begrip van deze minister en van de partijen daaromheen. Juist. Want uh, roken is slecht voor u, dames en heren. U wordt er doodziek van Het le levert jaarlijks 20.000 doden op. En we kunnen een heleboel geld besparen op de volksgezondheid. Dat is Sluit. de kern van uw boodschap. Ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Schotland is een windmolen tijdens een zware storm... zo warm geworden dat die vlam vatten. Welke windsnelheden kan een windmolen hebben... en kan zoiets ook in Nederland gebeuren? Arthur Vermeulen van windmolenproducent Raadhuisgroep... heeft het antwoord. Windturbines kunnen eigenlijk elke windsnelheid hebben. Een windturbine begint te draaien ongeveer bij windkracht 2. En de wat oudere types houden op bij windkracht 10. Ja, en even, even over de brand... Brand in een elektrotechnische installatie gebeurt uh, meestal door kortsluiting. Dus ik vermoed dat het ook hier het geval is. Ik weet het natuurlijk niet zeker, want ik ken het specifieke geval niet. Of iets in Nederland zou kunnen gebeuren, ja, van belang is natuurlijk dat uh, een machine, dus ook een windturbine, goed onderhouden wordt. Maar een, uh, een ongeluk is natuurlijk nooit uit te sluiten. Ook een uh, auto of een woning, uh, daar ontstaat wel eens een brand in. Dus uh, er is nooit uit te sluiten dat dat in een windturbine niet gebeurt. Uh, wat betreft de windsnelheden die windturbines kunnen hebben. In feite kunnen ze alle windsnelheden hebben. Alleen vanaf een bepaalde windsnelheid worden ze stilgezet. Uh, bij de wat oudere windturbines is dat windkracht 10. En de nieuwere windturbines die draaien door tot windkracht 11, 12. Al dus het antwoord van windmolenproducent Arthur Vermeulen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Meld u ons dan vooral naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de meren. Terug naar Sander Bartling. Bij een grote parkeerplaats tussen de trucks ergens langs de A12. Zo direct, om 11 uur, gaan de kleine transportondernemers massaal 60 km per uur rijden. En dat is uit protest tegen de oneerlijke concurrentie van Oost-Europese truckchauffeurs. Nou, u bent de organisator, hè? Ja, we zijn de organisator samen met de OSC, de Chauffeurstoekomst, NVB en NVVB. De werkgevers en de werknemers hebben de handen in één geslagen. Dat zijn 1300 transportbedrijven en 13.500 chauffeurs. Dat zegt Klaas de Waard van de FERN. Uiteraard. En wij zijn een brancheorganisatie zelf in het wegtransport. En wat ons enorm steekt is natuurlijk als het eerste punt... is de verkeersveiligheid. Want zoals ook de vicevoorzitter van de transportcommissie... in de EU, Peter van Dalen, aangegeven heeft... dat zeg maar in Oost-Europa... dat je daar dus twee uurtjes op een rijsimulator mag rijden... en een rondje op het parkeerterrein. En daarna heb je dus al je rijbewijzen. Ter vergelijking, wij in Nederland doen daar twee jaar over... En dat kostte 7.000, 8.000 euro. Kortom, gevaar op de weg dus, zegt u. Nou, beschreef u net een tafereeltje bij die truck hiernaast. We zijn er maar niet naartoe gelopen. Wat gebeurde daar? Nou, daar waren ze dus met Oost-Europese chauffeurs waren ze daar aan het wisselen. Dus en dat zijn... doen Nederlanders niet? Nee, want die zijn de hele nacht zijn ze dus doorgekomen uit Oost-Europa vandaan. Want die zijn een week naar huis geweest. En die stappen nu op de auto en die rijden weg. Maar die hebben al een hele nacht gereden. Maar ja, dat is niet te controleren op de digitale tachograaf. Nee. nee. Het andere onderdeel van uw klacht is die oneerlijke concurrentie, hè? Jazeker, als je ten eerste al het investeren in de chauffeur buitengewoon goedkoop maakt met een halve dag. Want dan zou ik daar net zo goed een advocaat, een bul krijgen na één dag recht te studeren. Nou, dat kan natuurlijk ook niet. Uh, dan gaan ze hier rijden voor 300 tot 500 euro per maand. Ze kunnen nergens in het chauffeurscafé, kunnen ze dus gaan eten, douchen of naar het toilet. De parkeertreinen vervuilen, nou ja, het is gewoon te gek voor woorden. Het is, wij noemen dat in West-Europa ook totale social dumping. Want Paul Ullenbel, de Tweede Kamerlid... is ook bij mij mee geweest naar de Waalhaven en toe. En daar zei hij... ik snap niet dat wij Nederlanders... een geciviliseerd land durven te noemen. Een beschaafd land. Zo direct dus om 11 uur die prikacties. Uh, langzaam rijdend verkeer. Wat wil u daarmee afdwingen? Dat, uh, kijk, Doordat ik al met u praat... krijgen wij natuurlijk nu voor deze problematiek... ontzettend veel aandacht. En wij eisen zeg maar, van de, de EU dat ze een diepgaand onderzoek doen... dan willen we desnoods de experts daar leveren, want die hebben we hier allemaal... een diepgaand onderzoek gaan doen... waarom dat Oost-Europa zich niet aan een rijbewijsrichtlijn houdt... waar we ons allemaal aan houden moeten. Want dit gaat nu alleen nog maar voor geld. Nog ja. even, terwijl er hier een kip voorbij komt lopen... maar kan detail op een parkeerplaats... Um, wat voor hinder gaan automobilisten... zo direct om voor ondervinden van die prikacties? In principe gezien is het ook in het belang van de automobilist... Als zij dus met ons mee gaan doen en de verkeersveiligheid voorop hebben staan... gaan zij ook benadrukken dat het niet alleen een probleem is van de vrachtwagens... maar dat het zeer zeker een probleem is ook van zeg maar, de automobilist. Want deze Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs... en dit heeft Leon de Jong, Tweede Kamerlid, uitgezocht... en die heeft daar nu een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Dat zeg maar De Oost-Europese chauffeur die is 19% meer bij ongevallen betrokken als eerst. Maar de Nederlandse chauffeur is juist met 18 procent gedaald. Wij doen het gewoon erg goed als Nederlandse chauffeur. Maar van de andere kant, als je Nederlands Nederlands gekentekende auto ziet rijden... is het al helemaal niet meer zeker of daar nog een Nederlandse chauffeur op zit. Wat sluit ik toch nog even af met de waarschuwing voor automobilisten... dat ze om 11 uur eigenlijk niet moeten gaan rijden... want het gaat allemaal wat langer duren vandaag. Dank nou, je wel. 60 km... Dat waren de laatste woorden terwijl de vakbondsman doorpraat... bij Sander Bartling in de Meer. Straks, Syrische gemeenteraadsverkiezingen zijn schijnverkiezingen, zegt Arabist Koos van Dam. Eerst andere verkiezingen, namelijk die in de Democratische Republiek Congo. De Nederlandse journaliste Anneke Verbraken, die het afgelopen weekend werd opgepakt... en vastgehouden door de militairen in die republiek, is zojuist geland op Schiphol. Ze was daar zaterdag in Kinshasa, de hoofdstad, om verslag te doen van de verkiezingen... en werd opgepakt omdat ze in een ziekenhuis sprak met slachtoffers... van verkiezingsrellen van afgelopen vrijdag. Anneke, goedemorgen. Goedemorgen. Dat was even schrikken. Ja, dat was heel erg schrikken, kan ik je wel zeggen. Wat ik... gebeurde er precies... Um, ik werd ochtends gebeld door iemand die vertelde van je moet in dat en dat in die, en die wijk moet je even gaan filmen. Want daar is zojuist een meisje neergeschoten met een baby in haar armen. Um, wij zijn, ik ben met mijn cameraman toen daar naartoe gegaan. We hebben daar gefilmd en met, uh, met de mensen daar gesproken. Om het verhaal rond te maken wilden we even naar het, uh, het grote ziekenhuis om daar de gewonden uh, uh, te spreken en te filmen. We wilden ook weten hoeveel gewonden en doden er de afgelopen dagen binnen waren gebracht. En uh, toen wij dat wilden doen, werden we aangehouden... door de militaire inlichtingendienst. En uh, ja, werden we eigenlijk uh, vastgezet. Ja, en wat gebeurde er vervolgens? Hoe ben je behandeld, bijvoorbeeld? Uh, nou, de behandeling op zich was, was, was wel goed. Maar uh, je komt in een hele bedreigende situatie terecht. Ja. Uh, we werden zeg maar van de openbare weg afgehaald. Uh, via een winkel met doodskisten op een terrein gebracht waar uh, werkelijk van alles zou kunnen gebeuren. Ik zag er uh, gevangenissen, uh, ik zag er uh, uh, hokken waarin uh, nou, hele enge dingen uh, zouden hebben kunnen gebeuren. Uh, het was een hele, hele bedreigende sfeer. Ja. En uh, ik voel me echt heel, heel erg bang. Heeft de ambassade, want ik begrijp dat de ambassade je te hulp is geschoten uiteindelijk, maar je moest ter plekke je telefoon inleveren, heb ik begrepen, en je verblijfsgegevens uh, ja. overleveren? Ja, ik mocht uh, niet bellen, ik hoefde mijn telefoon overigens niet in te leveren, maar ik mocht niet bellen. Ja. Uh, ik kreeg een bewaker uh, naast me, met zo'n gezellige kalasnikov. Uh, uh, overigens heeft de, uh, de ambassade mij niet vrijgekregen. Maar mijn Zuid-Afrikaanse collega heeft uh, via via uiteindelijk een kolonel te pakken gekregen. En die liet mij uiteindelijk vrij, wel na betaling van wat dollars, kan ik je wel zeggen. Was dit een algemene intimidatie van Westerse journalisten? Of uh, was het een specifieke actie op jou gericht omdat jij bezig was met een verhaal over die verkiezingsrellen uh, slachtoffers, om ze uh, zo te zeggen? Um, wat, er, wat er gebeurde was dat zij niet wilden dat buitenlandse journalisten naar buiten brengen... dat de politie, want het was de politie die dat meisje had neergeschoten... dat de politie uh, mensen neerschiet in de straat van Kinshasa. Ja. Um, en ze wilde, daarnaast wilden ze ook mijn bron hebben. Ja. Want ze wilden heel graag weten wie mij om acht uur kon vertellen... dat er om half acht iemand was neergeschoten. Ja. Um, en die bron wilde ik niet geven. En dat was ook de oorzaak dat ik heel lang, heel lang moest blijven... En dat ik dus ook gisteren werd bewaakt. En uh, dat uiteindelijk besloten is dat de ambassade mij naar het vliegveld zou brengen. Omdat, um, hoe dat, ze bang waren dat ik toch nog ergens onderweg uh, gekidnapt uh, zou worden of, dat, of iets anders. Dus je bent in feite met de hulp van de ambassade in alle, het land uh, ja. uitgezet, als het ware. Nou ja, uh, nou ja op, op vrijwillige basis dan, maar ja. je, bent, je bent het land ontvlucht, om, om het zo te zeggen. Ja, ja. Ik, ik, ik was echt heel blij dat ik uit Congo ben, nu moet ik je zeggen. Ja, Maar goed, Franstalig Afrika, dus ook Congo, is nou juist jouw voornaamste werkgebied? Ja, ik ga er ook zeker weer terug. Maar, uh... Ook naar Congo? <laughs> ook naar Congo, ja zeker. Uh, alleen, uh, het was nu even niet verstandig om daar lang te blijven. Omdat zij willen nu gewoon die bron willen. Uh, uh, uh, en dus willen ze mij. En uh, wat vervelend is, ik was met twee mensen, twee familieleden van het meisje dat is uh, vermoord. En die zitten waarschijnlijk nog steeds vast. En die worden waarschijnlijk beschuldigd van hoogverraad. En die hebben het heel moeilijk nu. Juist. Waar uh, vinden we jouw verslag terug? <laughs> Dat moet ik zelf ook nog eventjes uh, gaan bekijken. In ieder geval bij de Wereldonderhoek. Uh, en uh, natuurlijk uh, op mijn eigen blog. Maar er zullen ongetwijfeld nog wel in andere uh, dagbladen... de Groene en Vrij Nederland uh, zal ik hier uh, verslag van doen. Juist. Nou, prettig om weer op Nederlandse bodem te staan, lijkt me. Ik ben heel erg opgelucht, kan ik je wel zeggen. Ja. Goed, sterkte met de verwerking, zou ik maar zeggen, van dit alles. En doe voorzichtig <laughs> als je weer teruggaat, hè, die kant op. Oké, okay, dankjewel, Sven. Dag. Hoi. Anneke Verbraker was dat. En dit is uh, Thomas Dutron. Je suis pas ici. Un coup dans l'air. Le vent est doux, la lune fidèle. Un chantier, Je me sens égar, Le cœur léger.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 Je veux juste un, cadeau. Une carrette. un, univers, un, un air de fête une tempête de liberté un morito je vais me coucher ta. de morito je vais me coucher jack je moeder het heet François en Dit was Thomas Dutron. Je het is 8,5 en minuut voor tien. We gaan naar Syrië. Bij opstanden daar zijn volgens de Verenigde Naties... dit jaar al minimaal 4000 doden gevallen. En toch gaan de gemeenteraadsverkiezingen van vandaag gewoon door. Koos van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Arabisch en auteur van De Strijd om de Macht in Syrië. Valt er iets te kiezen dan überhaupt daar in het land op dit moment? Nou, er valt wel wat te kiezen. Dat zijn dus de gemeenteraadsleden... En eh, als ik de media mag geloven uit Damascus, dan gaan er vandaag miljoenen mensen trekken naar de stembus. Maar in feite, en dat moet dus dan aangeven... dat Syrië aan vernieuwing toe is, een nieuw stadium ingaat... Maar in, en tegelijkertijd staat in de kranten bijvoorbeeld... dat er militairen worden begraven die zijn gesneuveld... bij aanvallen van eh, gewapende oppositie. Terroristen worden ze dus genoemd. Ja. Maar in feite... Eh, terwijl de demonstranten die nu al bijna negen maanden bezig zijn... vernieuwing willen, of eigenlijk helemaal een ander regime willen natuurlijk... Eh, is dit alsof er niets aan de hand is. En ja. dit wordt dus gebruikt als een soort legitimering van het regime. Dat als al die mensen naar de stembus gaan... dan is het toch net alsof het vanouds gewoon door kan gaan. Wat natuurlijk niet het geval is. Nee, want uh, wat voor gedachte je ook bij dat land mag hebben op dit moment... democratie is niet de eerste die je te binnen schiet. Nee, dat is niet natuurlijk een dictatuur. En binnen die verkiezingen heb je eigenlijk alleen maar bepaalde mogelijkheden. En het, het, het levert verder niks op. Dus eh, wat veel belangrijker is, is dat het regime tot, als het al blijft bestaan, tot echte vernieuwingen komt. Maar dat komt het niet. Eh, want dat betekent het zichzelf opgeheffen. Eh, dus ja dat die oppositie... Eh, ook nieuwe dingen bedenkt om uiteindelijk verandering door te brengen. Maar dat is ja. heel moeilijk, ja. want de oppositie heeft geen wapens. En nee. zo'n dictatuur kun je niet met alleen maar demonstraties uh, ten val brengen, verwijderen. Maar is de oppositie op het lokale gemeenteraadsniveau uh, dusdanig georganiseerd... Dat, uh, dat, dat ze ook een stem kunnen krijgen en dat ze ook, uh, mochten ze winnen, een plek krijgen in dat gemeentebestuur? Of is het gewoon stemmen voor de bune en daarna blijft alles zoals het was? Ik precies dat laatste, want die oppositie zal natuurlijk ook helemaal niet meedoen met die stemmingen, omdat, die, eh, dat, zou, omdat dat een legitimering zou zijn van het huidige regime, waar ze juist vanaf willen. Dus die zullen er zeker niet aan meedoen, maar mensen zullen waarschijnlijk wel gedwongen worden om mee te doen. Dus dat wordt nog een soort machtsmeting. Ja. Uh, de oppositie heeft bijvoorbeeld ook stakingen georganiseerd... of sluitingen van winkels en dergelijke. Wat niet eenvoudig is, want ze hebben toch al niet zoveel geld... of uh, toch, nog, toch al niet veel inkomsten. Nee. Als je dan in dus je winkels dicht doet, dan verdien je nog minder. Maar tegelijkertijd doet het regime... Uh, die opent die winkels met geweld of ze verbrandt die winkels. Dus dat is, het is echt een krachtsmeting. Maar het, het lijkt net alsof er... Het regime doet net alsof er niets aan de hand is. Maar in feite is er natuurlijk heel veel aan de hand met al het bloedvergieten. Ja, die staking voor waardigheid, dat is de staking waarover u het had. Uh, tegelijkertijd uh, hebben we natuurlijk met z'n allen wel in Libië ingegrepen. We hebben eerder in andere landen daar in het uh, Midden-Oosten ingegrepen. Maar dat is nou net iets wat de oppositie in Syrië zelf niet wil, hè? ...in ieder geval niet vragen om interventie... ...want dat zien ze als een soort verraad. Bovendien is het helemaal niet zo eenvoudig... ...als in Libië om militair in te grijpen. In Libië heeft dat trouwens ook nog... Acht, uh, ...acht maanden geduurd... ...met de grootste strijdmachten tegen een vrij klein leger... ...wat nog niet eens op oorlogsvoering was uitgerust. Terwijl in Libië zijn deze strijdkrachten... ...natuurlijk wel op oorlogsvoering uitgerust... ...na tientallen jaren... ...op, op voet van oorlog leven met Israël. En de elite troepen die het regime steunen, die hebben natuurlijk ook goede wapens. Dus het is helemaal niet zo eenvoudig om daarin te grijpen... zonder dat het een eindeloze affaire wordt. En dan moet je je nog afvragen wie er dan uiteindelijk gaat winnen. Ja, maar het is al een eindeloze affaire en het lijkt dus tamelijk uitzichtloos. Het ziet er vrij uitzichtloos uit. Uh, je hebt dus, er is sprake binnen de strijdkrachten van steeds meer deserties... Dat zijn vooral soenitische officieren, het bewind, de steunpilaren behoort tot de alewitische minderheid. Maar ja, die hebben ook al die wapens. Dus zelfs als je met lichte, lichte wapens in grote getalen deserteert, kun je toch nog niet zoveel doen tegen dat uh, regime. Nee. Dus het ziet er helemaal niet zo loske, rooskleurig uit, diplomatiek gezegd. Het ziet nee. er heel slecht uit. Ja, en waarom zou je dan gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Dat is natuurlijk een volledige poppenkast. Daar doen ze ook absoluut natuurlijk niet aan mee. Nee. Dus er komt geen hond opdagen daar bij die verkiezingen? Nou, Dat... ik denk het wel, want het regime heeft wel aanhang. Dus die mensen komen zeker wel. En een aantal mensen zal gedwongen moeten stemmen. Maar de oppositie, en die is ook vrij groot, die ja. zal natuurlijk niet gaan. Juist. En dan zal het regime uh, het aantal uitgebrachte stemmen van uh, de loyale aanhang... zal ik maar zeggen, wel weer als legitimatie gebruiken, denk ik, hè? Dat denk ik ook, ja. Koos van Dam, Arabist en auteur van de strijd om de wacht in Syrië... over de gemeenteraadsverkiezingen die daar vandaag plaatsvinden. Hartelijk dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks, dames en heren, pensioenfondsen treuzel niet langer. gaan volgend jaar korter op de uitkeringen, zegt een pensioendeskundige... in het vervolg van Goedemorgen Nederland na de reclame en het nieuws van 10 uur. Gelezen door Jan van der Putten. Blijf bij ons hier op 1.